...geweldig wat eruit ja. komt. Toen ben ik <laughs> meegegaan ook. Daar kijk, ja dat was helemaal fantastisch. En dan denk je, die, die spanning eigenlijk... ...die ja. er zich ook voordoet. Zandvoortse nuchterheid, ja En ik wat het mooi. ik ook mooi vond van Yvonne... ...want dat wil ik eigenlijk wel even zeggen... ...ik weet niet of het eind nadert... ...wat Yvonne ja. zo mooi bij iedereen meestuurt... Hmm. No ...want oorlog is natuurlijk niet altijd het mooiste... ...en dat heeft ze een gedichtje... ...en dat heet Oorlog. Ja. Naar het front, ik loop niet mee... Dat weigeren mijn beentjes. Ik oorlog voeren? Nee, wel de eentjes. Van Toon Hermans. Ook weer zandvoer. Ja, want dus Toon heeft hier gewoon. Ja, Toon heeft hier gewoond. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, dus goed, ik vond het een heel wijs uh, moment om daarmee af te sluiten. Ik, ik, ik, ik dank je wel en ik dank ook Yvonne even voor het aanschuiven voor uh, dit verhaal. Uh, nou ja, als er weer wat is en aanleiding is, nou, dan zien we je graag weer terug dan wel even weer in het uh, kader van het uh, Bunkermuseum dan weer. Wij gaan voor het Bunkermuseum. Uh, uiteraard. We gaan op naar het nieuws dat van 11 uur. Ik ja. ja. neem een krentenbroodje, een rozijnenbroodje. <laughs> ja. We gaan op naar het nieuws van 11 uur, doen we met een stuk muziek. Ik, uh, ik hoor vanzelf, oh ja, dat is Supertramp, Als het goed? is. It's raining again. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Victor werkt met het NOS-journaal. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken wil dat werknemers weer WW-premie gaan betalen. Werknemersaandeel van de premie werd op 1 januari juist afgeschaft. Maar Kleinsma zegt in de Volkskrant dat het geld goed kan worden gebruikt voor de deeltijd WW. Een premie van een half procent levert volgens haar 350 miljoen euro op. De PvdA-bewindsvrouw ziet dat als een vorm van solidariteit. Werknemers betalen dan mee aan een regeling... die is bedoeld voor mensen die hun baan dreigen te verliezen. CDA-minister Donner heeft al gezegd dat hij voorlopig niets voelt... voor herinvoering van de WW-premie... omdat hij de koopkracht van werknemers niet veel aantastte. In Engeland is de oudste man ter wereld overleden. De 113-jarige Brit Henry Ellingham... Steven slaapt slaap in een verzorgingstehuis voor blinde veteranen. Ellingham was een van de la, twee laatste Britse veteranen uit de Eerste Wereldoorlog die nog leefde. Ook was hij de laatste nog levende oprichter van de RAF, de Britse Koninklijke Luchtmacht. In Amsterdam kan het publiek vanochtend afscheid nemen van dichter Simon Finkenoog, die afgelopen zondag overleed. Hij ligt opgebaard in een open kist op de begraafplaats Sint-Barbara. Rond het middaguur wordt Vinkeroog door zijn zonen en drie goede vrienden naar zijn laatste rustplaats gebracht. Na de begrafenis wordt een vreugdevuur gemaakt in het kunstenaarsdorp Rageoord, vlak bij Amsterdam. Vinkeroog heeft ooit gezegd dat hij het liefst op een brandstapel in Rageoord van de wereld zou verdwijnen. De dichter zou juist vandaag 81 jaar zijn geworden. Nederland is uitgeschakeld voor de finale van de Champions Trophy. In Sydney verloren de Nederlandse hockeyvrouwen met 2-1 van gastland Australië. Het enige Nederlandse doelpunt werd gemaakt door Maartje Palme. Australië moet het morgen in de finale van de Champions Trophy opnemen tegen Argentinië. Nederland speelt tegen Duitsland om de derde plaats. Het weer eerst nog droog en af en toe zon. Later van het westen uitgeleidelijk bewolkt en buien. Het wordt vanmiddag ongeveer 18 graden. Ook morgen wisselvallig en vrij koel. Cool. Dit was het NOS Journal.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 Ik uh, schenk nog maar een glas water in, uh, Ben. Nou, dat uh, lijkt me een goed plan, want het tweede uur is begonnen. <laughs> ja. We hebben net ge geluisterd naar Gehunker uit de bunker. Gehunker uit de bunker en uh, zeg heet Daar tegen een ree. Het re hebt. <laughs> <laughs> Dit zijn <laughs> ja. allemaal uh, weer thema's voor recreatie ja. volgend jaar, want ze ja. hebben een goed contact met Gerard Scholt afgestoten. En ja. waarschijnlijk gaat een stukje in de duinen gebeuren. Maar goed, het ja. tweede uur Goedemorgen Zandvoort vanuit. Hotel Hoogland met een grote berg rozijnenbroden. Kom gezellig langs en eet een stukje meer. Ja, we gaan, wat gaan we doen? Bram van Lieren is filosoof en bioloog, maar ook statenlid en beleidsmedewerker voor de Partij voor de Dieren in provincie Noord-Holland. En uh, de vraag is natuurlijk of uh, Zandvoort er nog een partij bij gaat uh, krijgen. Hier in Zandvoort uh, was uh, de Partij voor de Dieren ergens bij een van de verkiezingen toch een uh, eye-opener uh, geweest. Uh, dat uh, zou dadelijk, maar er grootste gaat nog in meer. Nederland, hè? Grootste in Nederland. Nee, ja, de, de grootste in Zandvoort was het. Nee, nee uh, het, het opkomstpercentage. Op, het opkomstpercentage. 6,3 procent. Oké. Okay. Maar goed. Uh, wat hebben we nog meer, Ben? Want nou, de museumheer Sabine Huls die komt uh, praten over de nieuwe tentoonstelling in het Zandvoort museum, De Cobra tentoonstelling. Mm -hmm. En wij uh, horen graag over de Eugène Brands en over meneer Haanschoten. Ja, daar weet ik ook nog wel wat van. Want ik heb uh, nog een diverse mensen daarover geïnterviewd. Dan als laatste krijgen we de man die uh, zeg maar het uh, Salsa Festival uh, enigszins smoel moet geven. Dat is het wapen van Zandvoort. Ik denk dat dat Bart Schuitenmaker is die straks uh, gaat komen. Uh, en daar het een en ander over gaat uh, vertellen. En verder schijnt er ook een tentoonstelling uh, te zijn van de Zandvoortse Mona Meijer. En genomineerd als creatieve ondernemer. Dus dat... Een druk item. Ja, zo dadelijk in die tweede uur. Maar we beginnen natuurlijk met muziek. En dat is de 99 luchtballonnetjes van Nena. 99 luchtballonnetjes. In dit geval op zijn Duits. Maar ja, Zandvoort uh, is in het, uh, in het uh, hoogseizoen toch ook overspoeld door Duitsers. Dus 99 luchtballons uh, van NENA. Uh, dat bracht de tijd op 10 minuten over 11. En we gaan praten met Bram van Lieren. Hij is fractiemedewerker van uh, de Partij voor de Dieren en is commissielid. En het is geen statenlid, zo heeft hij mij net verteld. Toch, Bram? Correct. Goedemorgen. Goedemorgen. Boel, ja. want hij is ook filosoof. Ja, dat dat filosoof, dat vind, ik, dat vind ik al helemaal mooi, want dat, dat, uh, ik ben nogal lichtelijk filosofisch ingesteld, dus daar komen we wel, dit kwartiertje wel goed doorheen. Uh, Bram, goedemorgen. Uh, allereerst, je zit natuurlijk dicht bij het vuur als het gaat om politieke zaken uh, in Noord-Holland. Klopt. Uh, er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd de afgelopen maanden. Uh, met onder andere het uh, vertrek van uh, het hele college van uh, gedeputeerde staten. Er zijn een aantal mensen teruggekeerd en er zijn een aantal mensen vervangen. Mm -hmm. uh, ja, de aanleiding was natuurlijk die hele uh, schandalige affaire met dat landsbankie en uh, de ISAFE affaire. Ja. Hebben jullie daar nog iets, uh, ja, een statement uh, uh, in die richting ook gemaakt? Als Partij voor de Dieren zijn? Hè? Ja, dat hebben we zeker. We hebben in de eerste instantie gevonden dat er een goed onderzoek moest komen... Mm -hmm. naar de, hoe het nou zo fout heeft kunnen lopen. Um, uh, we hebben ook actief bijgedragen. Een van onze fractieleden, onze fractievoorzitter, heeft in die onderzoekscommissie gezeten. Ja. Hij heeft er keihard moeten werken om de onderste steen boven te krijgen. Ja. Wij vinden dat de onderzoekscommissie fantastisch werk heeft gedaan. Die hebben de onderste boven gekregen voor zover dat mogelijk was... Ja. En dat is een vernietigend oordeel naar voren gekomen. En wat dat betreft heeft mijn fractie daar weinig aan toe te voegen. Het, uh, de organisatie was niet in control. Ja. En had niet de capaciteit uiteindelijk in de organisatie om zoveel ja. geld te beweren. Ja, dus dat moest een keer fout gaan. Het werd er ook heel luchtig over gedaan op een gegeven moment door een aantal van die mensen in de provincie Noord-Holland. Maar ik zeg dan altijd, ja, het gaat wel om de belastingcentjes van al die Noord-Hollanders. Ja, daar zijn we het helemaal mee eens. Dat ja. heeft ons ook erg gestoord hoe er uh, gecommuniceerd is uh, door met name het dagelijks bestuur van de provincie Gedeputeerde Staten. Mm -hmm. En hun reactie op het onderzoeksrapport uh, was eigenlijk in de trant van, nou ja, van de vier punten die ze uh, hebben we de Drie goed gedaan. Ja. ja, de vergelijking met de verkeersregels ging al goed. Als je, er, als je aan drie ja. of vier verkeersregels houdt en er komt een ongeluk... ...ja, dan ben je nog steeds verantwoordelijk. Dat is een aardige filosofische uitdrukking. Ja, ik vind hem heel erg mooi gevonden. Uh, maar goed, uh, natuurlijk uh, zit, je, zit je hier ook als Partij voor de Dieren. Nou zag ik vanmorgen in de krant, in de Volkskrant... ...zag ik een, ja, een soort van een kleine advertentie staan van uh, de Universiteit van Wageningen... En dat ging over het ontsnipperen van, uh, van natuurgebieden waarbij de damherten een rol spelen. Ja, want die dieren die willen toch een beetje ruimte hebben. Uh, de Veluwe is toch wel de grootste plek waar dat allemaal kan. En door middel van, ja, nou, ik heb het niet helemaal goed uh, gelezen over ja, rasters of wat dan ook. Zouden die dieren wat groter, uh, uh, ja, wat meer kunnen oversteken naar andere gebieden? Ja, even toespitsen op de situatie hier. Ja, het het loopt natuurlijk uh, het ecoduct verhaal van uh, de Amsterdamse waterleidingduinen en eh uh het uh, gebied van het Nationaal Park zuid Kennemerland, uh -huh. Ja, uh, dat is ook zo, uh, zoiets. Is, is dit... Uh... Is, is vergelijkbaar. vergelijkbaar. Wat, wat je in, uh, in de Veluwe ziet, is dat uh, daar men echt kijkt van... hoe kunnen we die, uh, die gebieden verbinden, ook voor die damherten. Uh -huh. uh, de damherten zijn hier in de omgeving eigenlijk niet de reden... om zo'n ecoduct neer te leggen. Uh, Wageningen heeft dat ook uh, onderzocht, Alterra, En uh, voor de damherten is op zichzelf het ecoduct niet nodig. Uh -huh. uh, de waterleidingduinen als het Nationaal Park zijn eigenlijk zo groot... Daar kun je een vrij levende populatie damherten gewoon handhaven. Dat gaat mm -hmm. gewoon goed. En die verbinding heb je op zichzelf voor de damherten niet nodig. Het zijn andere diersoorten die daar het meest van profiteren. Zoals? Dat gaat dan uh, om bijvoorbeeld de duinhagedis. Mm -hmm. En uh, diverse vlindersoorten die heel veel moeite hebben om uh, de weg over te steken. En wat je dan krijgt met zo'n ecoduct is dat je er wat struiken op plant. Zodat mm -hmm. ze van ze huppel, plat naar plat ja. op die manier de, de andere elkaar kunnen bereiken. De, ja. de de, de die is slinken Um, de herten die, die zijn, die overheersen ja. en de reeën worden daardoor een beetje weggedrukt. Uh, of, of daar oorzakelijk verband is, wordt nog over gediscussieerd. Uh, het is Gerard zo dat over ja, ja, ja. Je over een expert, hoor. Uh, wat, wat ik ervan weet is dat de populatie een uh, lichte neiging heeft om wat naar beneden te ja. gaan. En dat ja. is eigenlijk al jaren het geval. Um, of dat statistisch significant is sinds dit jaar, dat zou dan nieuws nee, nee, voor nee. mij zijn. Um, en, en ja, daar zou de dam maar heeft er een rol bij kunnen spelen. Nou, dat dat dus, is dus wel uh, al gebleken. Ze spelen er een rol bij. Ik, ik weet maar dat het gaat niet... De getallen laten we daar even buiten houden. Dus het zou voor die uh, reën misschien wel aardig zijn... dat ze een stukje rust aan de andere kant zouden kunnen krijgen. Mm, ik, ik denk dat dat niet zoveel zal overhouden. Omdat uh, zowel aan beide kanten komen reden als aan... Uh, ja, het gebied als, als wordt damherd. groter. Het gebied wordt groter. En dat betekent dat er dus meer damherten kunnen leven. En die zullen er vanzelf ook wel komen. Daar zorgt de natuur wel voor. Dus ja, er komen ja. er vervolgens meer damherten. Dus... Ja, want uh, we hebben hier in Zandvoort het probleem dat die beesten dus ook nu inmiddels aan uh, heggen zitten te knagen en al dat soort dingen meer. Uh, de populatie is nogal erg toegenomen. Ja. Uh, uh, nu weet ik dat het een beetje vloeken in de kerk is van de Partij voor de Dieren, maar uh, er wordt hier zelfs uh, uh, gesproken, ja we moeten daar even wel heel draconische maatregelen tegen nemen. Ja. Ja, die draconische maatregelen... Daar zijn nou, jullie niet voor. Ik geen voorstander. Nee. Van, nee, absoluut niet. Maar wat, wat zou er dan in de, in de, in de optiek van een partij voor de dieren... dan een wenselijke oplossing zijn om dit probleem aan te pakken? Nou, ik denk dat het, het hoofdprobleem niet, niet, niet zozeer is. Ik zeg niet dat het geen probleem is. Het knagen ja. aan heggen. Maar het grootste probleem, denk ik, dat we moeten aanpakken... in eerste instantie is verkeersveiligheid. Ja. Uh, we moeten voorkomen dat uh, die dieren onder een auto terechtkomen. Dat is niet goed voor de verkeerdeelsnemers, maar voor de herfstelijnen... Ook vrij fataal. Ja. Uh, dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Nou, heeft, uh, nou staat er sinds kort dus langs uh, de Zandvoortse Laan een hoog hek. Ja. En dat heeft echt een, de, de, een behoorlijk effect ja. gehad op de verkeersveiligheid. Dus dat werkt heel erg goed. Waar wij voorstander van zijn. Is dat uh, die oplossing uitgebouwd wordt. Op dit moment is Waternet uh, bezig met uh, ook uh, in Bloemendaal. Langs de weg Om daar een hek te gaan plaatsen. En uh, we denken dat daar de oplossing in zit. Op het moment dat die hekken uh, uiteindelijk aangesloten zullen worden, dan denk ik dat dat vanzelf ook zal voorkomen dat uh, heggen en tuinen worden belaagd door de damhert. Ja, want ik, ik, ik, ik hoor uh, hetzelfde verhaal. Uh, ja, het, is een, ja, het is even een vergelijking maken met een, met een andere diersoort. Ik ben meegeweest uh, uh, met, met mijn bedrijf van het uh, 75-jarig bestaan van het natuur- en recreatiegedeelte van PWN. En toen werd mij verteld, hè, er lopen daar ook wat paarden rond, uh, maar het was niet de bedoeling dat ze zich zo uh, spontaan zouden voortplanten. Dus uh, is dat een oplossing door bijvoorbeeld de mannetjes er een beetje uit te halen, zodat uh, dat op een gegeven moment... Ja, dat daar een uh, een, een manier is voor, voor, voor te komen dat de dat dat populatie niet verder toe doen het, Dat is een bijzonder effectieve maatregel uh, bij kleine populaties. Ja. Maar uh, zoveel herten als er nu in de... We weten niet precies hoeveel er zijn, maar het zijn er te veel om alle mannetjes eruit te kunnen halen. Ja. Dat, dat gaat niet lukken. Um, en dus ik, dat lijkt me niet uh, de route om uh, te bewandelen. Maar het is zeker voor kleine populaties uh, is dat een, uh, een, een, een haalbare kaart. Wij denken zelf eerder aan een uh, uh, anticonceptieprogramma. Dat ja, is ook bij kleine dat... uh, werkt op zichzelf hetzelfde. Um, dan zouden de vrouwtjes gewoon niet zwanger worden. En je krijgt een, uh, een, een enorme reductie dan hoeveel ja. dieren ja, erbij komen. Dan, het, ja. is wel, het is wel een, een ingreep. Maar het is, uh, dan, dat is een meer, denk ik, een dierwaardige oplossing voor het, is, het probleem. Het is veel diervriendelijker natuurlijk ja. dan afschot. Dat mogen helder zijn. Uh, het, het gaat een beetje in tegen de natuur. Ja. En dat vinden we op zich wel jammer. Dus het, op, op, het, het is niet de ideale oplossing. Maar als er overlost... Overlast is buiten natuurgebieden. Dan moet je daar je ogen niet voor willen sluiten. Dus... Een, een stukje vroeger natuur was dat uh, uh, iemand de in ging. En uh, zo'n hert mee naar huis nam en gewoon op had. En dat gebeurt dus niet meer. Nee. Daar groeien ze ook. En, en, dat is gewoon zo. Hè. Uh, mijn opa kwam ook eens met drie versanten thuis. En dat is natuurlijk ook een klein beetje uitdunnend uh, zoals het vroeger werkte. Want er stond er geen hek. En er waren heel veel uh, herten. En nu komt dat steeds meer bij. Overigens... Dat grote hek vind ik een voordeel, alleen uh, er blijft natuurlijk altijd een stukje open aan de, aan de zuidkant. Dus zou je niet denken dat het zich gaat verplaatsen? Het kan zich verplaatsen, alleen ik ben het er niet mee eens dat dat noodzakelijk altijd open zou moeten zijn. En de, aan de zuidkant kan het ook dicht. Ja, nou daar wordt nog over gediscussieerd, maar wat ik begreep blijft dat voorlopig open. Maar goed, dat gaan we dan zien. Um, er zijn voor's en tegen's. De, jullie fractie die heeft daar een, een onderzoekje naar gedaan. Een, een mailactie heb ik begrepen. Um, op de website kon je je mening geven. Ja. En wat waren de vragen? Ja of nee uh, herten? Uh, nou, eigenlijk was het een oproep. Iedereen ja. die blij is met de damherten in uh, de waterleiding Duinen. Uh, om dat kenbaar te maken. Wat wij zagen in uh, de media. Maar ook de geluiden die we hoorden in uh, de, bijvoorbeeld de gemeenteraad van uh, Bloemendaal. Mm. van uh, Dat er toch... Veel klachten waren binnengekomen bij de gemeente over die damherten. Ja. Uh, over het algemeen mensen die klagen laten zich wat makkelijker horen dan mensen die er heel blij mee zijn. En wij wilden eigenlijk een platform geven voor mensen die wel blij waren met ja. die damherten. Die je vaak van genieten wanneer ze in de natuur wandelen... Of die het juist ontzettend leuk vinden ja. dat ze in de tuin komen. Ik bedoel, de een vindt het ik vervelend als ze aan de weg ja. knagen. De ander legt er wat bij zodat ze de volgende keer weer komen. En wij wilden eigenlijk de mensen mobiliseren om, om, om ook hun stem te laten horen als ze er wel blij mee waren. En ik kan in ieder geval zeggen dat uh, er zijn honderden mensen die uh, daarop gereageerd hebben. Daarmee is het aantal klachten uh, vele malen overtroffen. Dus ja. uh, de, overwegend uh, zijn er toch veel mensen die heel erg blij zijn met uh, zo'n onbejaagde populatie. Doordat het dus niet gejaagd wordt, zijn die dieren veel minder schuw. Dus als je daar gaat wandelen, maak je zeker in de waterlijn daar echt een hele goede kans... om, om zulke jo. prachtige dieren in het wild tegen te komen. En dat heeft toch ook een enorme waarde voor zo'n gebied en uh, de omgeving. Ja. Uh, ja. ja, wat wou je zeggen, Ben? Nou, uh, uh, uit welke hoek heb je al die, die reacties gekregen? Want uh, ik kan me voorstellen, en dat is volgens mij ook zo... er zijn in zo'n gebied drie klagers, die hoor je, en twintig hoor je niet... Maar de drie klagen hebben wel de overhand. Is dat Ja, goed? Dat, dat is wat, die kant wil ik ook op. Want nu ga je dus bekendmaken: nou, er zijn wel mensen die het wel leuk vinden. En dan komt er wel weer een oplossing uit. Uit welke, uit welke, uh, ja, uit welke wijken? Uh, die informatie heb, je, heb, heb je niet, ik uh, niet. Nee, ik, uh, we zouden kunnen kijken naar e-mailadressen, maar dat. Het gaat jullie alleen om het getal. Ik zou het interessant vinden als we het eenvoudigweg boven tafel zouden kunnen krijgen. Het enige wat ik kan overzien op dit moment is dat we dat niet boven tafel kunnen krijgen. Ja, maar het blijkt dus uit je woorden dat er veel meer mensen het leuk vinden als niet leuk. Ja. Nou, dat is een mooie reden. Ja. Gaan we het even hebben over de andere kant. Want ja, ik zie op een plaatje staan ook filosoof. Dat ben je. Daar zo ben ik opgeleid, ja. ja. ja. Dat heb ik gestudeerd. Ja, ja. Uh, want kijk, wat, ik, wat, wat, wat, wat, uh, wat trekt een filosoof aan in de Partij voor de Dieren? Uh, heeft dat ook, uh, ook met jouw eigen opvattingen zoals je als mens uh, in de maatschappij staat? Jazeker. Ja? Ik uh, ben uiteindelijk afgestudeerd op een, een klein onderdeel in de milieuethiek. Ja? Met name de strijd van hoe ga je eigenlijk om met, uh, met natuur. En, en, en met dieren in de natuur. En daar is een, een, een discussie geweest tussen de ene groep van filosofen... die zeiden, nee, kijk, het, het individu moet centraal staan... Ja. en we bekijken alles vanuit de waarde van het individu. En een uh, groep die zei, nee, je moet kijken naar de systeemverantwoordelijkheid... kijken naar het hele ecosysteem en dat heeft waarde... en alle uh, wezens die erin voorkomen, dat is eigenlijk een afgeleide uh, ja. daarvan. En die hebben als, als individu geen waarde. Nou, daar heb ik mijn scriptie over geschreven... en uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen... Dat is in dat de waarde ligt bij individuen. Ja. En uh, dat is iets wat uh, de Partij voor de Dieren altijd uh, voorop heeft gestaan. Het gaat om uh, de, de belangen van individuen. En of dat nou mensen zijn, of dat nou dieren zijn. Die kunnen verschillende belangen hebben. Die ja. hoeven niet even, even belangrijk te zijn. Ja. Maar het gaat wel om die belangen die liggen bij het individu. En niet bij een collectief. Waarvan nee, okay. je te afvragen of het werkelijk bestaat. Ja, nou ben jij dan een individu in dit, ja. in dit opzicht? Uh, dieren kunnen niet spreken. Nee. Als ik even goed naar de Partij voor de Dieren uh, kijk zelf. Hè? Dus, want, want dat is de, de grond. Ontslag ook voor de, voor de Partij voor de Dieren, denk ik, dat de dieren een, een stem krijgen via de mensen. Correct. Dat is het. Klopt. Ja. Uh, ja, dan ga ik even een stap verder. Want ik heb ook het idee dat uh, als, we, als ik soms wel eens de krant opensla, uh, dat er wel eens wel eens van, die, ja, van die onverlaten die uh, zo met dieren omspringen, uh, is dat ook de reden waarom wij mensen op een gegeven moment dan uh, tot het besef moeten komen, ja. Dieren hebben uh, ook uh, zoals wij dus nu omgaan met onze dieren. Is, is dat de reden waarom we dus nu een partij voor de dieren hebben die even dat aanstipt en zegt van ho, dat kan niet. Ja, dat speelt zeker een rol. Normen en Nee, we zijn zeker een partij die. We zien onszelf als een emancipatiepartij. We hebben naar Emancipatie voor de dieren. Emancipatie voor de dieren, inderdaad. Ja, we hebben een heleboel groeperingen gehad in het verleden. De slavernij, heel lang geleden, gelukkig. Maar ook de vrouwen. En daar is op een gegeven moment. zijn we daar juridische rechten voor gaan regelen. Zodat daar echt zoveel mogelijk in de praktijk ook sprake is van gelijke rechten. En wij willen niet gelijk rechten voor dieren, maar we ja. willen wel dat de belangen die dieren hebben ook gewoon evenwichtig in beeld worden. Ja, ik, ik maak even de link naar uh, zeg maar de normen zoals wij dus als mensen nu tegenwoordig uh, met elkaar omgaat. Uh, want ja. dat uh, heeft ook zijn zo weerslag zoals wij dus kennelijk ook onze dieren behandelen. Uh, af en toe heb ik wel eens het idee dat Nederland steeds onbeschofter uh, begint uh, te worden. Nou ja, ik haal dan even graag Gandhi aan. Die heeft ja. ooit gezegd, um, je kan een samenleving het best beoordelen aan hoe ze met dieren omgaan. Ja, dat bedoel ik dus. Uh, ja. Dus natuurlijk, er is zeker een normen en waardenkader hier. De, het gaat om uh, hoe we met elkaar omgaan. En op het moment dat je op een fatsoenlijke wijze met een ander omgaat, dan moet je ook fatsoenlijk met dieren omgaan. Ja, want dat is nou juist net het gemis, uh, denk ik, uh, nu wat er aan de hand is in Nederland. Dat is, nou ja, dat, wat, dan denk ik waarom juist nu een Partij voor de Dieren zoveel wind in de zeilen heeft. Omdat er dus mensen zijn die denken van... Hé, hey, het gaat niet goed uh, zoals wij met elkaar omgaan. En dat heeft de weerslag op de dieren. Ik zeg altijd, als een partij voor de dieren nodig is, dan hadden we, uh, hadden we uh, nu, uh, ja, ik moet het anders zeggen, een partij voor de dieren zou niet nodig zijn geweest als we netjes met elkaar om zouden zijn gegaan, ook wat betreft dieren. Dan zou de partij voor de dieren niet eens nodig zijn. Nee, dat, dat is, dat wat, is. Ik, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik zeg. Het zou allemaal heel mooi zijn als wij overbodig waren. Dat ja, lijkt mij fantastisch. Ja. En dan, uh, dan kan ik wat anders gaan doen. En dat vind ik prima. Ja, ja. Maar, Je hebt het al druk zat zo. Ja. Ik, ik heb het inderdaad ja. druk zat. Dus. Ja. En over, over druk. Maar op dit moment vind ik dat we, dat we nog steeds ontzettend. Ja nodig zijn. Je bent, je bent nodig. Ja. Over druk gesproken. Uh, Zandvoort staat aan de kop met de Partij voor de Dieren. Ja. De, de Al keuken. jaren, ja. ja. Is het uh, aannemelijk dat jullie een Zandvoortse partij oprichten? Um, wordt daarover gesproken? Daar wordt zeker over gesproken. Op dit moment uh, zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen ja, in volle gang. Dat ligt bij het partijbureau. Die zijn op dit moment, uh, vorige week is er een mail uitgegaan. Om dus leden op te roepen om zich kandidaat te stellen in de gemeente. En of wij mee gaan doen, waar dan ook. Dus ook in Zandvoort. Hangt af van of er voldoende Zandvoorters zijn die zeggen wij willen dat. En waarvan de partij zegt die kunnen dat. dat... Dus iedereen die nu zit te luisteren en denkt goh in de gemeenteraad voor de Partij voor de Dieren. Ik kan dat, ik wil dat. Daar hebben daar een apart e-mailadres voor opgericht. Dat is gemeenteraad2010. En die mensen roepen op om zich vooral op te geven. En dan uh, zal nog blijken of wij uh, met een... Want wij willen wel als partij met een fatsoenlijke lijst komen. We ja. moeten we een goede ja. lijst hebben. Een sterke Goeie lijst. lijst ja. Waar we vertrouwen in hebben. Waarvan we zeggen mensen met, de met deze mensen. Die gaan het voor ons doen. Ja. En die, uh, ja, als, als we die mensen kunnen krijgen hier in, uh, in deze gemeente, dan gaan we natuurlijk graag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het getal is hoog, ja. 6,3. Uh, hebben jullie ook veel leden in Zandvoort? Want je uh, kan natuurlijk wel stemmen, maar... Uh, op dit moment begrijp ik dat we in de tientallen leden hebben Zandvoort, Nou, dat is redelijk voor de Zandvoortse partij. Oh. Uh. Ja, dat, dat, wij zijn er heel tevreden mee. Zandvoort doet, uh, is, is voor ons een, uh, een hele sterke gemeente. Oké, okay, nou, tot zover. En we ja. horen uh, graag hoe dat verder gaat met jullie ontwikkeling eventueel voor uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Ik Bram, hoop de volgende keer hier een uh, lijsttrekker uh, mee te nemen sturen <laughs> die uh, voor Zandvoort gaat. Altijd welkom. Bram, bedankt voor je tijd. Neem ook Brak. een rozijnenbrood mee namens uh, Floris. <laughs> en graag tot en bedankt, een andere keer. <laughs> Goeiedag.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 Rolling Stones met uh, Paint in Black. Een van uh, de aardige dingen die ik over dit uh, nummer kan vertellen... is dat het in 1966 een hele grote hit is uh, geweest. Ik geloof nummer 1. En 24 jaar later onder uh, zeg maar de vlag van Tour of Duty... want dat werd uh, als een van uh, de herkenningstunes van, dat, uh, van die televisieserie gebruikt... werd het nog een keer een nummer 1 hit. Dat uh, kunnen maar weinig groepen zeggen. Dat er een kwart eeuw later dan nog eens, nog eens een keer overkomt. 1 minuut over half 12 gaan praten met de museumbeheerder van het Zandvoortsmuseum, Sabine Hults. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, over Cobra in Zandvoort. Ja, ik, ik bedoel, ik ben erbij geweest, uh, bij, uh, bij de opening van uh, Cobra in Zandvoort. Ja, hoe gaat het eigenlijk nu? Ja, het loopt uh, verbazingwekkend goed eigenlijk, beter dan ik had verwacht. Ik wist wel dat het een leuke tentoonstelling uh, zou worden. Maar uh, nee, we krijgen meer, uh, meer bezoekers binnen, die ook speciaal... Uit de omgeving uh, naar Zandvoort komen ja, ja. voor die tentoonstelling. Maar zijn ze nieuwsgierig omdat ze, uh, hey, Cobra en Zandvoort, is dat uh, de reden waarom ja, nou, ze zeggen van we willen toch wel even weten hoe dat is? De meeste mensen kennen Cobra wel, hebben daar wel een bepaald idee bij. Maar Cobra en Zandvoort is natuurlijk uh, redelijk onbekend. Ja, Het ja. gaat om Eugène Brands en om... Paulus Haanschoten. Ja. En dat zijn de twee. Ja, ik zou bijna zeggen artiesten, maar dat is te veel. Uh, nou, dat, dat, dat, dat doe je niet. Het zijn gewoon twee kunstenaars die bezig zijn geweest. en daar uh, ja, het werk. Uh, wat dat hangt dus nu zeg maar, in het Zandvoort Museum. Ja, ja, ik zal het even uitleggen, denk ik, hoe, uh, hoe die tentoonstelling tot stand is gekomen. Nou, ja. Ik wil eigenlijk een vragen. Want ja. jullie gaan er wel uit dat iedereen weet wat Cobra is. Oh, ja. ja. ik ga ervan uit dat een aantal mensen dat niet weten. Nee, dus ik zou graag ja, dat... willen weten wat Cobra is. Ja, dat is een ja. zeer correcte vraag. Nou, na de donkere jaren van de, van de Tweede Wereldoorlog hadden mensen wel zin in een uh, verzetje. En uh, kunstenaars ook. En die uh, kwamen eigenlijk op het idee om um, kunst te maken. Totaal ongedwongen, naïef. Uh, lijkend op kindertekeningen die eigenlijk vanuit wat ze voelen tekenen. Ja. Uh, dat die kunstenaars wilden dat ook uh, maken. En um, zo kwamen er een aantal mensen bij elkaar. Uh, in Parijs, in... Um... Kopenhagen. Uh, Kopenhagen inderdaad. Brussel. In Brussel, ah, ja heel Amsterdam. goed, heel goed. Amsterdam. En um, ja, die hebben een tijdje samen een cobra-beweging uh, gevormd. Maar een jaar ongeveer. Dat en... ging niet goed, hè, die hier bijeenkomst. Nee, die ging niet zo, dat ging niet zo goed. In het Stedelijk Museum in Amsterdam hebben ze een tentoonstelling uh, mogen organiseren... door uh, Van Zandbergen, die daar uh, destijds directeur was. En um, Eugène Brands was daar eigenlijk de aanleiding van... Mm. En die kregen ook een hele zaal apart. Alleen voor hemzelf. En die andere kunstenaars vonden dat. Eigenlijk niet zo heel erg leuk. Nou ja, dat was niet de, de belangrijkste reden. Maar die hele tentoonstelling liep uit in een ruil. Waardoor um, uiteindelijk die mensen weer uit elkaar uh, zijn gegroeid. Ja. En uh, ja, die, die beweging in 1949 alweer uh, ten einde was. Ja, want uh, in die Cobra-beweging zaten als het goed is toch ook konijnen, dacht ik. Ja. Uh, Karel Appel heb ik uh, me altijd laten vertellen. Ja. Dus uh, dat, dat waren dan eigenlijk de mensen die uh, daarmee begonnen waren. Uh, onder andere. Mm -hmm. Maar uh, die mensen zaten ook in het buitenland. En Kornijen en Appel en, en Brans, die waren vooral in Amsterdam uh, actief, ja. actief, inderdaad. Ja. Ja. Goed, uh, ja, dan over zeg maar, het uh, verhaal van de twee kunstenaars, hè? Eugène en Brands. Ja. En Paulus Haanschoten, uh, Eusjn Brands, dat vertelde je net al. Die had in het uh, museum in Amsterdam. Het stedelijk museum had je het net over, toch? Ja. ja. Uh, ja uh, al een aparte zaal gekregen. Hier is dat niet het geval? Uh, nee, momenteel niet. Maar Brans heeft wel eens eerder uh, in diezelfde periode, 1941 was dat, mm -hmm. uh, geëxposeerd in het Raadhuis in Zandvoort. En in datzelfde jaar in de gerttenbach ja. aan de Achterweg. Dus uh, die heeft hier ook al eens eerder uh, geëxposeerd. En nu was, uh, waren de werken van Paulus Haanschoten eigenlijk aanleiding om... Nog eens een keertje wat van hem te laten zien hier in Zandvoort. Ja, uh, waarom de aanleiding van Paulus Haanschoten? Hadden Paulus Haanschoten en Brands iets uh, ja, gemeenschappelijks dan? In nee, dat in principe niet. Uh, Haanschoten werd wel geïnspireerd door uh, zijn werk. Um, maar door de... het werk van Brands, hè? Ja, onder andere. Ja. En ook vooral van Karel Appel. Maar uh, ja, de aanleiding was eigenlijk uh, dat de heer uh, Schmeink, Wilgert Smeenk uit Haarlem... Uh, ja, een aantal werken op straat vond. Ja. Nadat uh, de dochters van Haasgoot het huis eigenlijk hadden opruimen. Waren. Ja, opruimen leeg hadden maar. gehaald. Ja. Mee. Ja, na ja. zijn uh, overlijden. En, um, en Wilger dacht: van nou, dat, dat is mooi, daar moeten we iets mee doen. Ja. En uh, Zandvoort, oké, okay, Zandvoorts Museum. Ik ga ze aankloppen bij het museum. En um, zodoende zijn we gaan praten. Heb ik de werken gezien? Zijn ze nagekeken door uh, Willem de Winter? Onder andere bekend van uh, Kunst Keech, um, en Kitsch uh, en kunsthandel uh, Wisseling Co. in uh, Haarlem. En die zei van ja, dat is wel, uh, toch wel heel erg interessant. Nou, en toen dacht ik van ja, ik moet het wel ergens aan ophangen. Omdat die schilderde in de Cobra-stijl uh, nou ja, was eigenlijk uh, uh, een tentoonstelling uh, snel bedacht. En het moest dus Cobra worden. Cobra is antwoord. Ja, en Jean Brands, die, uh, omdat hij hier heeft geëxposeerd, omdat hij hier heeft gewoond en gewerkt, net zoals Paulus Haanschoten, um, ja, moest daarbij betrokken worden. Mm -hmm. Dat was eigenlijk heel logisch. Die, uh, die vorige tentoonstelling was in 1941 of zo. Ja. En er staat bij uh, dat dat ook al enige ophef was over die tentoonstelling in het gemeentehuis. Is dat net zoiets als, uh, als nieuwe kunst? Vroeger zat iedereen vast aan Huisje, Boompje, Beesje schilderen. En nu zie je die Cobra-tentoonstelling. Uh, Konden de mensen dat nog niet verwerken, dat soort uh, surrealistische dingen? Dingen die niet duidelijk waren, zoals Huisje, Boompje, uh, Nou, dat klopt inderdaad. Mensen die uh, waren vooral gewend aan de Haagse school... Die uh, ja, schapen de duidelijke in de, dingen. Ja, de figuratieve uh, afbeeldingen... Die inderdaad uh, de dames aan zee uh, schilderden, de vissersvrouwen, de schapen op de heide. Mm -hmm. um, ja, dat mensen waren absoluut niet, uh, zaten echt niet te wachten op, uh, op kinderlijke tekeningen. Mm -hmm. Eigenlijk net zoals uh, met de moderne kunst natuurlijk, ja. wat er, wat er ja. gebeurde. Nou uh, heb ik me laten vertellen door, uh, door een aantal mensen dat Paulus Haanschoten enorm bescheiden was. Hij, uh, wilde, ja, hij, hij, hij maakte gewoon dingen, maar ja, een signatuur met kok uh, eronder, maar dat was het dan. En hij had helemaal niet uh, het idee van, dit, uh, hoeft, uh, dit behoeft niet aan het grote publiek uh, getoond te worden. Ik ben gewoon lekker bezig. Ja, dat klopt. Ja, ja. Zijn dochters wisten vaak niet eens wat hij schilderde en ja. waar hij mee bezig was. Ze vonden La het ook niet mooi. Jawel, jawel, jawel, wel, Ze zetten het bij het grof vuil. Ja, nou, ja, maar ja, ze hebben maar... nog ontzettend veel bewaard hoor. Okay. Dus het is echt een klein deel... Uh... Dus de lelijke gingen weg? Ja, ja waarvan zij dachten van nou, daar uh, gaan we nooit meer iets mee doen. Okay. Uh, die zetten we aan de straat, ja. Ja, maar zo, zo was het dus de man? Ja. ja, hij was heel erg bescheiden. Hij hette heel erg veel van de natuur. En uh, een van zijn dochters vertelde mij ook dat hij eigenlijk liever... Ja, helemaal niks met mensen te maken had. En uh, ergens uh, in de duinen wilde wonen. En uh, lekker... Uh, ja, het was een beetje een uh, zonderling, ja. ja. Eh, maar goed, met... dat zie je ook wel vaak hè, met kunstenaars. Dat ze zonderling zijn? Nou, dat ze toch wat anders zijn dan, uh, dan andere. Een gebruikelijk gebruik... Lopen hier ja. inderdaad wat zonderlinge figuren. <laughs> een dorp vol <voor> kunstenaars. <laughs> ja. Goed, ik zal ze okay. niet naam noemen, maar goed. <laughs> is, uh... kom, kom kijken naar... Uh... In Zandvoort, het ja. Zandvoort Museum is natuurlijk gewoon dit hele weekend open ja. en voor mij ligt de nieuwe folder ja. Zin in kunst en cultuur. Zin in Zandvoort is zin in het Zandvoort Museum. Ja. ja, we zijn een beetje meegegaan uh, met, uh, met het logo van de VVV uh -huh. en um, ja, dat werkt hartstikke leuk. Het is een hele mooie folder geworden die uh, binnenkort met de Zandvoortse courant verspreid zal worden ja. en uh, een vrijkaartje voor uh, volwassenen. Ja. Nog iets, uh, dat vertelde je me toen ook bij het interview wat ik uh, met je had. Uh, uh, riep jij echt uh, ook op omdat ook de jeugd uh, zoveel mogelijk uh, ja, moest komen? Ja, dat, uh, dat is gewoon heel erg leuk uh, ja. voor jeugd om, om te bekijken. En vooral ook omdat je in de tentoonstelling heel goed ziet... dat die uh, Brans uh, aan het einde van zijn leven enorm abstract werkte. Ja. Maar heel goed en heel mooi kon tekenen. En, ja, ja een, een echte kunstenaar was. Die zijn vak uh, beheerste. En dat, dat laten we heel mooi zien in het museum. En vaak... Uh, vaak zie je dat niet, uh, niet zo snel terug. Dus is... En kinderen kunnen gratis uh, het museum uh, bezoeken. Tot 18 jaar, uh, sinds 1 juni. Oké. Okay. Ja. Nou, dus uh, voor iedereen, ook voor kinderen en uh, voor ouderen, is de Cobra tentoonstelling en natuurlijk de rest wat je kan zien in, uh, in het museum. Maar gisteren hebben we het even gehad over een rondtrekkende tentoonstelling. Dat is ja. ook wel eens leuk om uh, te horen. Ja. Vertel. Ja, ik heb er nog niet heel veel uh, rugbaarheid aan gegeven, maar we zijn begonnen met een uh, reizende tentoonstelling. En ik noem het uh, het levende fotoalbum van Zandvoort. Want um, we hebben uh, heel veel oude foto's, zoals mensen wel weten. En die uh, willen we registreren, digitaliseren. En daar vragen we eigenlijk de hulp bij uh, van de ouderen in Zandvoort. Dus um, er zullen um, 40 foto's uh, roeleren tussen uh, de Bodaan, het Huis in de Duinen, Pluspunt en de Bibliotheek. Uh, daarbij komt een map waarin allerlei fotocopieën zitten van nog meer oude foto's. Waar mensen doorheen kunnen bladeren en uh, op de achterkant kunnen schrijven wat ze zien. Wanneer de foto is genomen, of ze plekken herkennen of niet. En wij nemen die mappen dan weer terug en zullen de informatie gebruiken om uh, de foto's zo goed als dat kan uh, te registreren. Kijk, weer een stukje zantwoordshistorie wat erbij komt. Ja. Sabine, uh, bedankt voor je komst. Ook jij gaat natuurlijk niet weg zonder een rozijnenbrood. Oh, fijn. Lekker. <laughs> Ik heb het niet om beeten, dus dat is helemaal goed. Dank je wel. Oké, okay, dank jullie wel. de salsa van Latoya Jackson. Nou, die uh, zijn ook veelvuldig in het nieuws uh, geweest uh, de afgelopen weken. Zeker uh, bij het uh, eindschot uh, wat uh, betreft eindschot. Uh, van Michael Jackson in ieder geval. Jongen, ja. La Latoya Jackson en de familie Jackson staan niet helemaal op de, op de goede voet, maar ze, ze waren er allemaal. Dus ook Latoya Jackson. Wel Goed. op de goede voet. Wel op de goede voet. Hoe bedoel je? Bart Oh, Goedemorgen. Ja, welkom. Morgen. Uh, dat heeft te maken met. Nou ja. Met Daar heeft die dat, uh, dat, dat, dat titel van dat vorige nummer te maken. Doe de salsa met het salsa festival. Ja, leuk hè. Vanavond. Leuk. Dus de zon gaat schijnen. Dus uh, dat ja, gaat ja, helemaal ja. goed komen. Kijk, je ziet, uh, je ziet altijd licht ja, aan het nou. eind van de horizon. Hè? Dus, ja, uh, nou. <laughs> uh, hè? Dat is uh, ook vanavond het geval. Ja. We verwachten een paar duizend mensen op het plein. Dus uh, ja, inderdaad. Duizend? Minstens. door de salsa. Uh, nou. En dat uh, allemaal op het uh, meest fantastische plein van de Wordt dorp. Wordt het dan Kent, niet een be beetje vol? Ja, dat is ook lekker de bedoeling. Uh, uh, uh, ook al alleen al voor het feit dat uh, de ondernemers, de inwoners, het museum, nou de gemeente inmiddels uh, enthousiast met ons meedoen. Dus ik bedoel, ik denk dat het ook wel eens goed is om uh, als Zandvoort en als toerist hier in Zandvoort bij ons uh, op het plein de kunsten weer eens even te komen afkijken. En wat is nou niet mooi als dat je dat doet met een salsa-festival, dat gaat swingen. Mm. Dat is gewoon een fantastisch evenement en dat midden in onze zomer. Het salsa Festival is niet alleen op het Gasthuisplein, is ook door het dorp? Ja, er zijn bij diverse uh, cafés en, en ook disco's vanavond uh, salsa getinte feestjes. Maar er is maar één podium en dat is op het Gasthuisplein. Een vast uh, podium, ja dat klopt. Maar ja, over het vast podium komen straks ga ik nog wel even te spreken. Zijn er uh, klinkende namen die je weet, die uh, komen vanavond? Uh, nou klinken de namen. Uh, uh, we hebben in ieder geval een fantastisch orkest uh, staan. En uh, er is een, uh, een DJ. En ook de, de, de, de, de Salsa Dansschool uh, zal aanwezig zijn. Dus uh, ja, ik denk dat het heel leuk wordt, alles bij elkaar. Er is een constante, uh, vanaf 8 uur tot 12 uh, tot uur, een constante aaneenschakeling van, uh, van leuke activiteiten. Is er, dus, er ook Salsa uh, les? Er is ook Salsa les. Kijk, dat is al uh, heel wat. Veel mensen die komen om een beetje mee te dansen. Dus te kijken hoe die Salsa-pasjes gaan. Dus op het plein. Salsa, door het dorp. Salsa, maar er gebeurt natuurlijk nog wel meer op het plein. Bij de cafés. En, bij de cafés. Je hebt ook een expositiecafé, Mona Meijer. Mona, ja. En? Ja, nou, uh, zoals je weet sinds we bezig zijn, hebben we om de twee maanden een steeds wisselende expositie. We zijn begonnen met uh, Marianne Rebel. Hoe ja. kan het ook anders, zou ik mm -hmm. zeggen? Mm -hmm. <laughs> uh, Onno, Onno van Middelkoop heeft uh, alweer uh, twee maanden gehangen en nu is uh, Mona Meijer uh, aan de beurt. Pieter dus, nog meer op het oog? Ja, we gaan constant door met, uh, met die zijn kunstlijn om de twee maanden uh, andere, andere uh, exposanten. Ja. En dat in combinatie straks met het uh, Place du Têtre. Ook weer in samenwerking met het Zandvoorts Museum. Waarbij we dan uh, Ja, direct, want je bent, een, je bent een goede buurman natuurlijk. He? Ja, een Van... goede, goede buur. <laughs> Wat dat betreft uh, volg ik uh, de dame hiervoor graag op. Ja. Maar uh, uh, ja, de samenwerking sowieso op het plein is goed. Maar zeker ook met het museum. Als je kijkt naar kunst en cultuur. Dat zijn natuurlijk leuke zaken. En die haken dan bij ons weer in. In een stukje uh, ja, uh, uh, eten en drinken. Mm -hmm. En dat is onze kunst. Dus uh, ja. ja, ik zou zeggen kom de kunst afkijken op het uh, Gasthuisplein. Er is van alles af te kijken, kunst, salsa, um, er wordt verbouwd op het plein, heb ik begrepen. Ja, we hebben wat gezamenlijke ondernemers. En ook dat is ontzettend leuk met de inwoners en met het museum. Met iedereen bij elkaar gezeten. We hebben een soort van korte termijn visie en lange termijn visie ontwikkeld. Waarbij je natuurlijk ook rekening houden met politieke gevoeligheden. Dus het leek ons handig om in die korte termijn visie de dingen neer te leggen. Nou logisch, die meteen eigenlijk gerealiseerd zouden kunnen worden. Lange termijn moet je natuurlijk even kijken van daar is nog wat meer uh, draagvlak voor nodig. Uh -huh. En dat werkt goed. En ik moet zeggen, onze wethouder Tatis die heeft woord gehouden. Die was meteen ontzettend enthousiast. In het begin al. En die vond het ook een goed plan. Ja, en top. die heeft ook uh, dingen meteen ter hand genomen. En het, dat zie je vanavond ook als je naar het Gasthuisplein komt. De eerste dingen staan er al, uh, nieuwe, nieuwe plantenbakken. Maar volgende week wordt ook al een aanpak gedaan... met betrekking tot het weghalen van die uh, bakken En we gaan wat, uh, wat, uh, wat uh, parkeerplaatsen ontwikkelen. Ja. Dus, uh, Weghalen, het weghalen van de show de Boel, daar kan je over discussiëren. Maar Absoluut, parkeerplaatsen ook het vind je daarvan? kunt overal over discussiëren. Vermidt dat um, uh, goed wordt ingericht, waarbij je het zo doet... dat als je daar graag parkeren wil hebben... omdat de, de, de middenstand en, en, en de horeca daar, en, dat fijn vindt... is dat natuurlijk helemaal prima. Aan de andere kant moet het wel zo ingericht worden... en daar hebben we natuurlijk ook over gesproken met de gemeente... dat je makkelijk die parkeerplaatsen weer... Uh, althans de auto's daar kunt weghalen... en dat we het gebruik maken, gebruiken voor de evenementen. En dat is dus ook de bedoeling. Ja. Evenementen natuurlijk... Ook uh, in jouw uh, café natuurlijk. Overal? Ja. Hele plein. Uh, kunst afkijken had je het ook over. Ja. Uh, nou weet ik dat, uh, dat je dus ook iets met levensliederen doet. Ook nog. Ja. Ik heb het maar druk. Maar dat was het toch al? Wel graag. Ja, maar dat ja. was het toch al? Ja, maar goed, daarnaast ben je natuurlijk constant als ondernemer, denk ik, tegenwoordig bezig om elke week te verzinnen wat je, wat je die week daarna weer gaat doen. Dus het is, het is natuurlijk een scala van een pakket aan mogelijkheden. Ja. En uh, daarvoor moet je natuurlijk eerst gewoon, uh, uh, ik ga nu weer terug naar het plein, het plein dusdanig ingericht worden, multifunctioneel, dat we daar allemaal wat in hebben. Ja. Nou, en dan zoek je dus naar de diversiteit van dingen en hoe kun je elkaar versterken. Nou, nogmaals begonnen met, met een samenspraak op het plein, waarbij ook inwoners betrokken zijn. Ja. Dus ook inwoners vinden die ontwikkeling van het plein gewoon heel erg prettig. Ondernemers, het museum. nou ja, En dan denk ik dat je tot een plannetje komt waar, waar iedereen wat aan heeft. En als je dan dus de adhesie ziet van de Zandvoortse bevolking die daar ook wat van hoort. En zegt van jongens, dat is hartstikke leuk wat hier gebeurt. Want zo moet het eigenlijk zijn. Dan zou je ook nog een stap kunnen maken in die lange termijn visie. Van moet nou niet uh, de muziektent terug naar het Gasthuisplein waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. En dat soort dingen. Maar dat ligt politiek nou net even iets lastiger denk ik. Ja, omdat het Van der Heide om het dan maar zo te zeggen, is. Of de papegaaikooi zoals die ook wordt genoemd. Uh... Op het Raadhuisplein Muziek, wel, plaat, wel ja, Het, het past voor een oude leden Als je het over een papa gaat. Nou ja, kooien. goed, dat werd, dat werd wel eens gezegd. Dus, maar goed. Uh, maar goed, uh, dat zou in de optiek van, van uh, de meeste uh, mensen... dus toch naar het gasthuisplein zou moeten gaan. Nou ja, los van het feit dat dat natuurlijk eigenlijk voor bedoeld is... Um, heb je ook te maken, uh, en dan kijken we weer naar die lange visie. naar kosten die gemaakt worden om het verkeer om te leiden... met verkeerregelaars, uh, uh, gewoon opstoppingen van verkeer... waar je helemaal niet zit mm -hmm. te wachten, onlogische dingen. Zo dus van jongens, uh, pak dat één keer goed aan, weet je. Dan hebben we allemaal wat aan. Mm -hmm. Ja, dan zou je die verhuizing uh, een soort van kunnen ondersteunen daarmee. Van nou, daar hebben we inderdaad wat, wat meer plek, wat meer ruimte zonder al die hekken die je moet neerzetten. Nou ja, dat dan is het. Een zondagmiddag. Um, ik heb er nog eentje: Creatieve ondernemer. Ja. Uh, een aantal weken geleden is er een oproep geweest in, uh, in het Zandvoortse om een aantal ondernemers te nomineren voor de meest creatieve ondernemer. Mm -hmm. nou, jullie zijn er ook bij, Wapen van Zandvoort, Autostrijder Zandvoort, Strandpafioen Talassa... Café 4, Chocoladehuis Willemsen, Behind the Beach Bike Rental en Alessandro Spa en Beauty Zandvoort. Wat maakt jou zo creatief in deze rij? Nou, dat weet ik dus niet. Kijk, uh, ik denk dat, dat ik in ieder geval in goed gezelschap verkeer. Mm -hmm. um, maar ik zei, ik zei net al met, met, een, met, een, met een kwinkslag. Uh, je, je moet elke week na... Het is niet meer zo dat je gewoon een zaak hebt... of het nou, of het nou inderdaad een chocolaterie is... of een café of een restaurant of, of, of een museum. Of, het maakt verder niet uit. Je zult elke week moeten nadenken van wat je de volgende weken weer gaat doen. Ja. Het is niet meer zo in deze tijd dat je de deur kunt openzetten... en afwachten wie er komt. Dus je moet leuke dingen doen. Nou, dan ga je dat ook verzinnen. en Dan, dan ga je, als ik naar mezelf kijk, een, een vriendenclub... bijvoorbeeld in het leven roepen... waarbij je toch hoopt, laten we eerlijk zijn... dat die vrienden die ook uh, één keer in de maand of één keer in de week komen bezoeken... en dat daar leuke dingen gebeuren. Nou, en dat je daar dan evenementen aan koppelt... en dat je probeert, ja, uh, laten we toch even zeggen... het slimste jongetje van de klas te zijn. Dat kun je een ondernemer niet kwalijk nemen. Maar sterker nog, je zult het wel moeten doen... want anders loop je de kans dat het tegenwoordig iets verkeerd gaat. een boel economisch staan we toch onder druk. We hebben nog steeds met een lastig rookklimaat te maken in ons, in ons vak dan. Dus je zult, uh, aan de weg moeten timmen. Is dat ook het uh, geval dat je dan daarom ook uh, Dan kijk ik even naar hoe het dan ook echt is Eten en drinken in het wapen en zo, Van Zandvoort Dat je dus uh, iemand haalt om juist daar ook mensen naartoe te halen uh, binnen, je, ja, binnen je wapen van Zandvoort. Ja, nou ja uh, Alex Bazaar, um, uh, om maar even nou ja, een naam goed, te noemen. Um, ik, ik, ik zit nu 35 jaar in dit gekke vak en uh, ik, ik heb heel wat dingen gedaan. Uh, niet voor niks 14 jaar geleden Zandvoort verlaten, nu weer terug. Maar in die 14 jaar dus echt niet stilgezeten. En ook binnen Nederland diverse culturen geproefd. Uh, het Limburgse, het Zeeuwse, het Amelandse, een stukje Noordwijk. Dat kun je echt wel vergelijken met ja, Ameland, met, met de daar de moet je niet, met binnen niet over beginnen. Maar... Um, het jammer dat je dat noemt hoor. Goed, maar gaan we door. Maar ja. in, die, in die gang ben ik op een gegeven moment ook Alex tegengekomen. Ja. En, dan, en dan klikt zoiets. En dan, dan zeg je van nou, zo, zo iemand kun je dus gebruiken om, om een nieuwe zaak op te zetten. Ja. Het voordeel van het, van het wapen opzet is natuurlijk wel geweest dat je van nul af aan begint. Dus eigenlijk veel slechter als dat kun je niet. Dat is, dat, is, dat, is een, dat is een plus. Maar daarnaast moet je ook nog eens een keer zorgen dat die nul op een gegeven moment ook wel uh, tot een bepaald niveau komt waarbij de zaak ook randeert. Want anders kun je weer stoppen. Ja. En dat is nou net wat, wat we kennelijk niet willen. Want iedereen gunt het ons wel. Dat we daar ook tot een succes komen. Dus ja. Dat is, dat is leuk, maar los daarvan, nogmaals, moet je wel ondernemen. Je moet wel een visie hebben. Je moet wel denken: van korte termijn wil ik dit, lange termijn wil ik dat. En dat wil ik bereiken. Daar moet je voor gaan. Nog één ding. Het wapen van Zandvoort, dat was altijd bekend. Er stond altijd zo'n mooi biljart. Waar ja. is dat gebleven? Nou, een, van de, ja. Ja, een van onze voorgangers heeft besloten om dat ooit een keer weg te halen. En, ja, uh, ik Jeroen, ja, Jeroen, Jeroen en ik uh -huh. zitten er toch wel aan te denken om uh, misschien in het najaar van de winter uh, weer zoiets op te starten. Mede gelet op het feit dat in een aantal andere lokaliteiten de, de biljarts uh, verdwijnen. Ja. Dus uh, er, er is ook wel een roep om. We hebben toen we 14 februari open gingen ook gezegd van Zandvoort. Jullie zijn welkom om, uh, om, om vragen neer te leggen. Nou, die, die komen dan dus ook wel. En uh, we zijn er nog niet 100% over uit. Maar het zou best leuk kunnen zijn voor de winterperiode. Dat je weer zo, zoiets hebt. En dat je dan ook op een aantal dagen in de week bijvoorbeeld. Wat, uh, groepjes bij elkaar uh, krijgt die dat leuk vinden. Ja, ja, er is een, uh, een bloeiende competitie in zon. Ja. Ja, ja, daarom. Dus, uh, wel, nou, ja, daar komt die roep dus ook vandaan. Ja, dat en, uh, dus, dus, dus dat is goed. Nou oh, ja, goed. Ik weet in ieder geval één aanjager. Dat is Ton Ariessen. Die, die daar uh, behoorlijk uh, aan de weg ja, er er zit. timmen. en Bluis ook. En Lamstraal. Ze hebben allemaal eigen teams. En het wordt toch redelijk gevolgd. Hoe is het met de vierkante? in de club. Ja, nou inmiddels hebben we 60 vrienden in het wapen. Dus uh, dat vind ik bemoedigend in een klein half jaar tijd. En uh, het groeit nog steeds. Dus, Welke activiteiten staan er uh, op het programma van de Vriendenclub? Nou, veel. Uh, bovendien, als we natuurlijk in, in samenhang met andere activiteiten iets doen, worden die vrienden daarvoor ook uitgenodigd. Meestal in combinatie met uh, een, een, een, een, een aanbieding uit, uit, uit de etensfeer, uit de keuken. Of een lekker drankje erbij. Dus uh, zo ook uh, vanavond zijn ze weer uitgenodigd om naar het plein te komen voor salsa. Maar volgende week is dan onze dagschotel. Uh, exotisch getint, ik noem maar even wat. Ja. En zit daar dan voor de vrienden een extra aanbieding bij van een, van een lekker exotisch drankje. Nou ja, en dat soort dingen kun je gewoon doen. Dus uh, dat, dat is dat. Dan gaan we naar uh, het jazzfestival op het plein. Nou, uiteraard worden mijn vrienden visus. ook uitgenomen. Ja, eerst Jazz Behind the Bar op vrijdagavond. 31 juli. Ja. Wie nee. heb jij uh, daarvoor uh, gestrikt? Dat de ga ik je niet vertellen. Dat dan niet kom ik later nou, ook <laughs> terug. Kijk, dat, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, Bart, je moet ik eerst van, moet nou ik naar Hans ja. Rijmers toe mm -hmm. lopen om dat te gaan vragen van uh, ja, maar volgens mij heb jij gewoon, uh, zo slim uh, ben jij wel, uh, dan heb jij wel ik, heb een, heerlijk ja ik heb een heerlijk jazzbandje uit Amsterdam en de, uh, vo haar voornaam van de lead is Ko Ma Marion Pardon? Marion, ja? verder ga ik jou niks vertellen <laughs> Maar ik zou zeggen, kom, kom, ja? kom gewoon kijken. Volgende week ja. weet maar het niet is wel. wel leuk, want ik maak een combinatie. Want dan is het dus 1 augustus uh, het hoofdpodium op het Gasthuisplein. Op het echte podium waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Ja. Met, met de drie bedriegertjes. En dan de dag, de dag, de dag daarna uh, hebben we het Place du Tètre op het Gasthuisplein. Met twintig kunstenaars. Ook weer in, in samenspraak met het museum. We beginnen met een opening om half twee. Waarbij uh, Sabine iets uh, over haar Cobra tentoonstelling zal vertellen. Dan openen dus officieel ook de tentoonstelling. En, of tenminste, de, de, de, de plasticiteit op het Gasthuisplein. Twintig kunstenaars zijn daar met kraampjes aanwezig. Het, lardeert, het wordt gelardeerd met lekker eten en drinken. Er zal kaas zijn van tromp, Er zal vlees zijn. Er zal uh, eten en drinken zijn. Tapas, noem op. En een leuk bandje. En datzelfde bandje dat staat dus vrijdagavond bij ons in het Wapen van okay, Zandvoort. Okay, en loopt okay. daar ook één okay. <laughs> of 2 augustus.